Goedemorgen, dit is het Q-Music nieuws van 5 uur. Goedemorgen. De regering op Bonaire is gevallen. Een lid van de Eilandsraad stapt uit de grootste coalitiepartij... trekt haar steun aan het bestuur in... en daarmee heeft de coalitie geen meerderheid meer. De verwachting is dat er snel een nieuw bestuur komt... die de band met Nederland gaat herstellen... De nieuwe organisatie Integere Sport Nederland... moet straks ook strenger seksueel wangedrag aanpakken. Dat zegt de regeringscommissaris... die gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar moet er meer gebeuren aan preventie. Integere Sport Nederland vervangt straks onder meer de dopingautoriteit. De petitie om Oranje thuis te houden van het WK Voetbal in Amerika... is ruim 100.000 keer getekend. De journalist Steun van de Keuken begon die actie... uit protest tegen het beleid van president Trump... Hij vindt het niet kunnen dat Nederland gaat voetballen in een land dat bondgenoten bedreigt. En voetbalclubs in Overijssel krijgen kinderen aan het lezen. Spelers van clubs als FC Twente en Heracles bezoeken basisscholen om voor te lezen. En dat maakt indruk. Het is muisstil zodra een profvoetballer een boek openslaat, meldt de Telegraaf. Volgens die krant lukt dit de voetbalclubs beter dan bijvoorbeeld de bibliotheek. Dan nog het weer van Weer Online? In het noordoosten vriest het licht, in het zuidwesten valt wat regen en het is 3 tot 6 graden. Later is het bewolkt met in het westen een beetje regen. En vanmiddag wordt het 4 tot 9 graden. En tot zover zo het ANP-nieuws. Q Music! Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90. En dat betekent dat je tot zondag nog kan stemmen op jouw lievelingstracks uit de 90s. Als kleine inspiratie voor je, nu It's My Life van Dr. Elben. Onder andere al opgestemd door Natasja van der Werf uit Den Bosch. En ze heeft op deze track gestemd omdat ze er altijd vrolijk van wordt. S ochtends vroeg, s'avonds laat, in de auto of in de sportschool. En geef haar eens ongelijk. Hé, hé, hé, waar ga je heen? Zeg, ik wilde uh, nu... Ach, het gaat helemaal niet. Ik ben... Ik ben nog niet wakker, kan iemand mij even een kop koffie geven... en start gewoon die plaat.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 a creature of the Onderweg naar het Belgische Assen. Twee uurtjes rijden. En uh, daarna zien we wel weer wat er gaat gebeuren. Ja. Fijne uitzending. Jojo. Dank je wel, vandaag. Leuk dat je weer luistert. Hé, hey, Roel. Een hele goede morgen, zou ik zeggen. Morgen, Lucky. Het, het is woensdag. Ik zou we ons weer eens even langs. Dus ja. En dan vandaag is, Dan hebben we het weekend. Och, bijna weekend al. Wat positief. Luc van de redactie. Aanwezig. Een hele goeiemorgen, welkom op Matti en Marieke. De pre-party zeg ik ook tegen Rico, maar die gaat wel bijna slapen. Die zegt, ik moet nog slapen, ik ben net thuis van mijn werk. Nu nog heel even aan een biertje. En uh, verder gaan er veel appjes over uh, dat ene onderwerp. Zo is daar onder andere Michel. Hey, Lucie. Hey, hey goedemorgen. Goeiemorgen. Hé, hey, weet je wat voor dag het vandaag is? De dag om weer even de lekkere, arrogante ajax uit te vragen. We <laughs> winnen de Champions League! Hey, hoppa! Lekker, man! Lekker, man! Dag en geniet ervan! Yeah. Ja, dat komt wel goed. En ook uh, Teun hoorde ik al voorbij komen. Hé, hey, hey. goeiemorgen, Lucky. Ja, ik ben er ook weer bij. Ja, ja. Hé, hey, Luc. Ja? Je gaat één ding toch niet vergeten, hè? Hey. Heb je gezien wat we gisteravond gedaan hebben, hè? Ja, ja. Ja, ja. Eén, twee gewonnen. Boom. <lacht> Nou, ik moet het even uitleggen voor als je het totaal niet volgt. Uh, Luc van de Sportredactie hier, goedemorgen. Het is de meest gekleurde sportredactie van Nederland. Ik ben gewoon voor Ajax. Ja, Ajax is mijn club. Kan mij het schelen. Alleen uh, Ajax is het de laatste uh, nou twee, drie jaar, zal ik zo zeggen, al niet meer helemaal in vorm. En uh, vooral in Europees verband, als er Europese wedstrijden worden gespeeld. Dus onder andere de Champions League. Het was gisteravond weer zover. Uh, ja, dan lukt het lukte vaak weinig tot niks. Gisteren heeft Ajax uh, op de valreep met 2-1 gewonnen van het Spaanse Villa Real. En nu doen we allemaal weer alle Ajax-siedels alsof, alsof we de Champions League gaan winnen. Ik vind het heerlijk, ik vind het super. Maar uh, ja, stop maar. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het ja, god, ja, ik, ik, ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat is echt even tussen jou en mij. Dat ga ik deze ochtend verderop natuurlijk niet, uh, niet vertellen. Ik ga later deze ochtend bij Mattie en Marieke natuurlijk gewoon roepen. dat Ajax uh, wereldkampioen gaat worden. Of zoiets. Maar dat later. Zometeen, dat is ook wel even leuk om te zeggen. Het verhaal van iemand van de redactie. die direct nadat zijn vrouw was bevallen. een hele cameraploeg uitnodigde. Down the river we drunk. To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 van het aanroepen van Natasha Bedingfield op Q Music. In de ochtendshow ging het over jongens en meisjesnamen en een beetje de populariteit daarvan. Hoe worden jongens tegenwoordig genoemd? Hoe worden meisjes tegenwoordig genoemd? En Karel van de redactie die vertelde dat hij zijn zoon toen die geboren werd ooit Duke D -U, U K heeft genoemd. En dat was toen nog een hele originele naam. Die was bijna nog nergens te horen of te zien.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 zo, dus ik, ja, kom je ook nog even gezellig naar beneden. Nou, die kijk maar, af, die zei voorlopig niet gekomen. Nee. Dus uh, die kwamen bij ons over de vloer. En ja, toen keken er volgens mij nog iets van 2 miljoen plus mensen naar het Hart van Nederland. Ja, je hoorde het goed. Vier dagen na de bevalling nodigde Karel een hele cameraploeg uit van het Hart van Nederland... om even lekker te komen filmen. En uh, ja, daarom vroegen wij ons eigenlijk op de redactie een beetje af... Wat heeft jouw man geflikt nadat jij was bevallen? Die vraag deze ochtend in de ochtendshow. En ik moet het ook meteen toegeven... hier eindigt mijn redactionele macht een beetje. Ik ben 28 jaar... Ik heb geen kinderen. Die zitten ook nog niet in de pijpleiding. Dat idee van kinderen ja, leeft eigenlijk ook nog niet in mijn hoofd. Dus ja, tot hier niet verder voor mij. Ik heb geen idee. Ik bedoel, is het ernstig om gewoon nadat je vrouw is bevallen... Uh, lekker de kroeg in te gaan, voetbal te kijken... en misschien tot diep in de nacht in de club te blijven hangen? Uh, nou ja, waarschijnlijk wel. Uh, vandaag zoeken we dus antwoord op de vraag... wat heeft jouw man geflikt nadat jij was bevallen? Ik zou zeggen, kom maar door via de app.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 Het some help op Q-Music, waar we deze ochtend uh, antwoord willen op de vraag wat heeft jouw man geflikt nadat jij was bevallen? Uh, of rondom de bevalling, want ik, uh, we gaan nu al helemaal stuk om het uh, appje van Jan. Jan heeft natuurlijk het leukste appje van de dag. En Echt waar, ik zou bijna een, een klein applausje willen geven. Sterker nog, ik ga het ook gewoon voor je doen hier. Uh, dat je toch toe durft te geven dat jij dit gedaan hebt. Luister even mee naar wat Jan zojuist heeft ingesproken. Nou, ik... Uh... Ik heb wel wat gefleed. Ik was mijn vrouw vergeten. Toen we naar het ziekenhuis moesten om te bevallen. Alles in de auto gegooid: tasje, klerenzooi. En ik raak eind van de straat. Staan mijn, sta mijn vrouw nog voor de deur. Groetjes, Jan. Ach, Jan. Ja, lieve schat die je bent. Wel alles inpakken, maar dan wel je vrouw vergeten. Kan de beste natuurlijk overkomen. Mocht je goede verhalen hebben over jouw partner... of gewoon misschien net als Jan willen toegeven wat jij gedaan hebt... kom maar door via de app van, van Q-Music. Verder deze ochtend, natuurlijk om half negen... maak jij gewoon weer kans op 2500 euro en een straatstaatsloten. Het enige wat je daarvoor moet doen is eigenlijk winnen met vier op een rij. Alleen dat is niet meer gelukt sinds 25 november. En straks heb ik misschien wel de gouden de tip hoe het vandaag wel weer zou kunnen lukken. Mathia Marieke, de pre-party. Met nu Martin Garrix, dit is Mad. You, with you. you don't wanna... So I'm tell you I need you I'm Weekend op Q-Music. Can't feel my faith. Ik ga Dua Lipa voor je draaien met Training Season en Sommieu met Morning. Maar eerst ga ik van jou een rijk man of vrouw maken. Iedere dag maak je namelijk nou kans op 2500 euro en een straatstaatsloten... met het spelletje 4 op een rij. Oh, dat spelen we echt elke dag. Heel simpel, vier op een rij, je krijgt vier woorden van ons. En als je nou de vierzelfde associaties als Matti, Marieke of Anne-Marie hebt... Ja, dan win je die 2.500 euro. En je mag dus vooraf al kiezen. Dus als je denkt, ik, ik lig altijd heel erg op een lijn met Marieke... kies dan vooral met Marieke te spelen. Of als je denkt, ik heb net die even gekke kronkel in mijn kop als Mattie, nou kies dan om met Mattie te spelen. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om met Anne-Marie te spelen. Moet je horen wat die laatste gisteren zei... terwijl jij muziek op de radio hoorde. Even voor de duidelijkheid. Je hoort Mattie, Marieke en Anne-Marie een beetje keuvelen in de studio. En je hoort door de intercom Kiki van de redactie. Hey, ik, ben er, ik ben ook al lang niet bij vier op een rij geweest. Maakt dat, niet klopt. Uit. dat klopt. Maar dat maar meld, jij meldt je ook uh... wel eens af, Arnie, dat je niet kan meedoen. Ja, dat is, dat is denk ik twee keer geweest. Ja, maar goed. Nou. Zo net. Ja, twee keer. Nee. En volgende week... Ja, dan is het nieuw stress. Ja. Nou, mochten mensen willen, ik meld mij nu niet af. Nou, dit was echt aan Dovermans oren gericht, want er werd voor Mattie gekozen... en die wist het geheel niet tot een goed einde te brengen. Mijn tip van de dag? Speel vandaag eens met Anne-Marie als het om vier op een rij aankomt. En win 2.500 euro.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 training seasons over. Inderdaad, training seasons over. Nog 16 dagen. Dan is het zover. Milaan, ik kom eraan. Dan beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan. Ik was ook eigenlijk... no. Oh ja, Milaan, wacht heel even. Ik ga je eerst even introduceren. Want ondertussen wil ik zeggen: komen er nog veel appjes binnen op de vraag: wat heeft jouw partner. Ooit geflikt rondom de bevalling. <laughs> en dan, uh, ja, dan doelen we eigenlijk vooral op onhandige acties van uh, mannen. Er komt een appje binnen van Kim. Die zegt, uh, mijn man die ging gewoon zitten lunchen tijdens mijn bevalling. Vlak voor mijn neus. En Miranda die, uh, laat het volgende weten. Ik was aan het bevallen en nou ja, uh, mijn dochter uh, kwam eraan. En toen... Uh... Stonden er meer artsen voor mijn mannen dan bij mij, want hij werd niet goed en hij viel bijna flauw. Ach, dat is zo slullig. Dan is je vrouw echt, nou ja, goed, voor de leven aan het werken. En dan val jij flauw en dan moeten er meer artsen om jou heen staan... dan om je vrouw ook wel een beetje sneu. En Esther, die stuurt nog een fantastisch appje. Esther, ik hoop dat je het er nog even in kan spreken... want dit moet een fantastisch verhaal zijn. Mijn man, destijds mijn vriend, vroeg mij... tijdens de bevalling van onze eerste ten huwelijk... ik liep krom van de weeën, zat in een bad... waar ik bijna in verzoop van de pijn... en hij vraagt dat... Och, Esther zoekt trouwens overigens wel dat ze later dat jaar wel gewoon getrouwd zijn. Dat alles goed is gekomen. Maar dat hij op dat moment even niet had moeten, moeten vragen. Miles Smith met Stay If You Wanna Dance, ga ik voor je draaien. Na Bluff, harder dan ik hebben kan op Q-Music. Je buien maken vlekken. Op een hagel wit humeur. Je mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het wet. Ik heb het geprobeerd, maar hoe? Say Q-Music, stay if you wanna dance. We gaan op zoek naar leuke antwoorden op de vraag... wat heeft jouw man wel eens geflikt nadat je net was bevallen in de ochtendshow deze ochtend? Doa Lipa is de gast en jij mag komen collecteren voor je eigen goede doel. Maar een van deze drie opties is helaas gelogen. Wil je erachter komen welk het is? Blijf dan luisteren. The Q-Music. Alarmschijf. Alarm Shakira. Zoom. Maximum.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 Q sounds better, better with you. Q music. I love to hold you close